Ik Van Eck met het NOS-journaal. De Iraanse justitie heeft gedreigd met zware straffen voor demonstranten die de straat opgaan. Er wordt gedreigd met de doodstraf. Sinds twee weken zijn er betogingen in Iran... Ook vanavond is het onrustig, zegt correspondent Daisy Moore. Beelden die wel naar buiten komen, mondjesmaat zijn, uh, vernielingen te zien, gebouwen die in brand staan. Uh, er klinken soms schoten in die video's, uh, maar veelal ook beeld van demonstranten die uh, met elkaar gemoedelijk de straat opgaan. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn 42 doden gevallen en 2200 mensen opgepakt. Het aantal moorden op vrouwen in Nederland is iets gedaald. In 2024 waren het er 44 en vorig jaar 37, meldt Nieuwsuur... op basis van de Nederlandse Femicide Monitor. Het aantal slachtoffers dat werd gedood door hun partner of ex... nam af van 27 naar 17. Het zou kunnen komen doordat er de laatste tijd meer aandacht is voor femicide. Gebedsgenezer Tom de Wal is opgepakt bij een gebedsdienst op straat in Tilburg. De omstreden voorganger had geen vergunning voor de dienst. Ook werd er tegen gedemonstreerd. De wal werd tijdens een interview met Omroep Brabant aangehouden. Dus dat punt zijn we aanbeland in Nederland. En wat vind je van de uh, protesten zeg maar, die zeggen van dat jij... Ze zijn, we zijn, aan, het zijn we aan het interviewen. De wal is omstreden omdat hij zegt dat hij mensen kan genezen van kanker en MS. Nederland heeft verrassend een zilveren medaille gepakt bij de EK ploegenachtervolgingschaatsen. Wisse Slennebroek, Louis Hollaar en Kars Jansman, die nooit eerder samen een ploegenachtervolging reden, moesten alleen Italië voor laten gaan. De drie Nederlanders waren een gelegenheidstrio. Ze zijn alle drie niet geselecteerd voor de Olympische Spelen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht valt er in het hele land regen of sneeuw... bij temperaturen tussen 0 en min 4. Morgen vooral in het zuiden nog sneeuw. Vanuit het noorden wordt het overal droog en breekt de zon soms door. Het wordt dan plus 1 tot min 3. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Uh huh? el ritmo a eso, dale, dale vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Eso es mi gente mind up, cause when we getting on it, so so, you used to be my Romeo, cause you see my dear I have had enough of keeping quiet about all this stuff, you're neurotic like a yo-yo, you used to be my Romeo, you keep on giving me the hold up.